Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Met het, NOS -journaal. het leven in Griekenland ligt vandaag voor een groot deel plat door het algemene staking. Onder meer personeel het openbaar vervoer en luchtverkeersleiders doen mee. De protesten zijn gericht tegen een reeks wetsvoorstellen waarover het Griekse parlement vanavond stemt. De vakbonden vallen vooral over wat ze zien als een beperking van het stakingsrecht. Tot nu toe konden ze stakingen uitroepen als ze de steun hadden van 30% van hun leden. Met het nieuwe voorstel wordt dat meer dan 50%. De opent dit jaar drie filialen in Dubai. Het is voor het eerst dat de winkelketen buiten Europa-vestigingen opent. De EMA zegt dat er in de metropool in de Verenigde Arabische Emiraten... behoefte is aan winkels met betaalbare en kwalitatief hoogwaardige producten. Na de aardbeving in Zeerijp in Groningen... zijn er tot nu toe ruim 2.900 meldingen van schade binnengekomen. Dan meldt het centrum Veilig Wonen. Donderdag waren er 2.000 meldingen binnen. De aardbeving van 3,4 bij Zeerijp was een week geleden. In Frankrijk wordt actie gevoerd door gevangenbewaarders. Bij zeker 26 gevangenissen hebben ze blokkades opgeworpen. Niemand mag naar binnen. Aanleiding is een incident vorige week met een veroordeelde jihadist die drie bewakers met een schaar verwonden in de gevangenis in de buurt van Lille. De detentievoorwaarden van de terrorist waren net versoepeld... tot grote onvrede van de cipiers. Ze zeggen dat er meer personeel nodig is om gevaarlijke gevangenen in bedwang te houden. Mark M., de ex-politieman die wordt verdacht van het lekken naar criminelen... heeft in de rechtszaal alle beschuldigingen tegengesproken. De politiemol wordt ervan verdacht jarenlang gevoelige informatie... aan criminelen te hebben verkocht. Hij keek mee in tientallen strafrechtelijke onderzoeken... verrichtte duizenden zoekopdrachten in de politiesystemen... en kopieerde tal van documenten. M. zei voor de rechter dat de bewijsvoering niet deugt. Het weer bewolkt en van tijd en tijd regen. Het wordt maximaal 7 graden en de zuidwestenwind wordt stormachtig aan zee met kans op windstoten tot 90 km per uur. Morgen buien met kans op hagel en onweer en dat de sneeuw. Het wordt dan 5 graden ook woensdag winterse buien. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker...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 Ik was een paar weken geleden was ik thuis, ook op een middag, geloof ik, een zondagmiddag, een zaterdagmiddag, ik weet niet meer. En ik denk toch eens kijken, misschien is er tennis, of voetballen, sport vind ik leuk. Dus ik druk op dat dingetje, zeg. Komt er ineens iets wat ik helemaal niet had verwacht, ook nooit gezien heb. Een, een show over seks. Op het scherm, op het uh, ding. En mensen, ik wist niet wat ik zag. Anderhalf uur.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 Hij was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt, wat is dat voor een rare vent? Ik zeg: die man is een seksueel. En die ging iedereen zo... Een, een bedweter eigenlijk, weet je. Een bedweter. Hè? Een bedweter. En iedereen begon me te vertellen. het ze, ze even doen. Even, ik geef even een, een... Dan weet je hoe het ging. Um, Sylvia...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 Een uh, drie-granen-ei. Uh. Nee, nee, nee, nee. nee, Drie-granen-ei. Nee, drie granen ei. nee dat hebben we al gehad. Een drie-granen-ei hebben we gehad. Nee, Nee, hebben we al gehad. Een, een, een... Kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Uh. Heb ik mijn vader, de kiespijn, heb ik ook gehad. Al, hè? Dat heb ik allemaal gehad. Dat denk ik, dat heb ik allemaal... Geluk heb ik van gezongen. Ja, maar wat... Ik ging leg, hè?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 Mijn grootmoeder had twaalf kinderen. Had geen tijd voor seks. Ja. Ja. <laughs> nou, mensen, luisteren, wie ben ik? Ik, dat ik dat allemaal zomaar mag zeggen? Luister, het is zo, straks wordt het winter. En dan... Uh... Ja. Ja. En dan... Dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan komen ook weer de mooie programma's terug. Komen de goede programma's komen altijd terug. Ja, de show komt terug. Dat vond ik mooi, met dat janken met uh, erbij en zo, weet je wel. Ja. En er is altijd iemand die terugkomt uit Australië. Ja. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de show wilde. Maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show, maar ik...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 De goede oude, of oude, nou ja, hij was inderdaad, uh, hij was hoog bejaard toen hij overleed. En uh, er was ook pas nog een documentaire over. Heb je die gezien op televisie, Dolly? Nee, heb ik niet gezien. Ah, maar nee. ja, het was ontroerend hoor. Het was echt dat hij in zijn laatste show, zeg maar, over zijn vrouw zong. Ja. Lenten me, dat liedje. Ik even ja, wacht, dat ja, natuurlijk ja, ja, prachtig. Ja. ja, nou, dat was echt een brok in je keel als je dat dan ja. zag. Maar ja. de ja. man had van nature gewoon iets, als hij al opkwam, dan, dan uh, ja. Dan had hij het publiek al ingepakt, dat is het waar. Hè? Dat is mm. echt een, een charisma van, heb ik jou daar? En, uh, Absoluut. Ja. Ja, fantastisch. Eigenlijk zou ik tegen hem willen zeggen, we want you back for good. Maar dat, dat is helaas niet mogelijk. Want uh, ja, hij is niet meer. Hij rust in zit ergens in de graf. Onze Toon Hermans. En uh, Take That, die zingt, uh, uh, die zet dat nog kracht bij even met, I want you back for good. Guess now it's time For me to give up I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick mark still on your cover cup Oh, yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Got a little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 You find, you find a little room inside. For good. En een man die we ook voorgoed terug willen hebben in onze uitzendingen, maar daar kunnen we elke, elke week op rekenen, dat is natuurlijk Joop van Joop? Ja, goedemiddag. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Dolly en ja, Charles ook natuurlijk uiteraard. Ben je weer een beetje op, knap Joop? Nou, een beetje. Een beetje, had je het griep gewoon of... Ja, maar ik weet je het is, als ik lang praat, dan gaat het kriebel in de keel. En oh, ik, ja. dat weet ik ja, nog van vrijdag, want toen had je ook een, dat is een sportuitzending. Ja. Wat je ja. daar, nou, het is nu iets minder, maar het is nog steeds behoorlijk heftig. Als het ja. ineens gaat gebeuren, zo noem ik het daar, nou, dan kan je hem beter weg. Want dan, uh, dan ben ik gelukkig nog niet klaar. Oh, oh. nou. Ja, serieus het is echt, echt heel erg. Maar ja. We gaan je met zijdehandschoentjes aanpakken vanmiddag. Althans, ik laat het aan dolly, <laughs> dolly over, maar ik, ik vertrouw er helemaal op, toch? Laat me dan niet lachen, want dan gaat het ook krippelen. <laughs> oké, okay, oké. Okay. We gaan niet lachen. Joop, steken we wel. Ja, maar ja, um, ja en, uh, het gaat natuurlijk over het weekend, hè. Ja. Het zijn. ja. En um, in het weekend, zaterdag, was er het schoolbasiskeltoernooi. Mm. Het jaarlijkse schoolbasiskeltoernooi. Voor de 41e keer georganiseerd. Ja. Door de langens. Ja. Uh, het was weer een, een groot succes. Uh, we hanteren al jaren hetzelfde draaiboek. Ja. Er zijn een paar kleine dingetjes. We hebben de wedstrijd teruggebracht van 20 minuten naar 15 minuten. Ja. En dat is erg goed bevallen dit keer. Mooi. Het vervolg is wel dat we heel veel klaar waren. We begonnen 11 <laughs> ja. uur. Ja. En dan was het over prijsuitreiking. Ja. Dat is zeker vroeg. Ja. Het was goed verlopen, goede harmonie. En, uh, Ja. De ONS, de Oranje Nassau School. Voor de derde keer op rij schoolkampioen. Zo. Uh, dat komt omdat de jongens geen wedstrijd verloren hebben, dus eerst werden. Ja. En de meisjes die, uh, hebben één wedstrijd verloren van de latere meisjeskampioen, de Annie Schafschoon. Ze ja. de tweede. En daardoor hadden ze samen genoeg punten om uh, opnieuw de beker met de grote oren te mogen opeisen. En dat is de derde keer op rij. En ja. dus Marius, die moet volgend jaar een nieuwe beker aanschaffen. Ja, want ze mogen hem houden nu natuurlijk. Ja, nou, ja. Dat, is, dat is helemaal niet erg hoor. Maar het is hartstikke leuk namelijk. Voor ja. het, het gebeurt bijna nooit. Vijf keer uh, totaal, of drie keer op rij. Nou, en we hebben het met de vorige beker, ik geloof niet zo'n twintig jaar gedaan of zo. Ja. En uh, nou, er komen steeds meer plaatjes op. Nou, Dat is wel leuk. Ja. En <lacht> <dan> gaat <-ie>. hij <lacht> Ja, dan gaat hij beginnen al hoor. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh, het gaat alweer. De, de jongens werden dus uh, bij de... Uh, uh, uh, de ONS-jongens werden kampioen bij uh, de jongens. Ja. De tweede is en de Hannisch de derde. Omdat de Hannisch de derde is geworden in plaats van de tweede, ja. krijgen ze minder punten. En dus was het voor de ONS uh, uh, eigenlijk uh, uitgemaakt een zaak dat ze kampioen werden. Hé, hey, maar wat ja. leuk dat de Duinroos tweede is, zeg. Wat zeg jij? Wat leuk dat de Duinroos tweede is. Ja. ja. Wat een verrassing. Ja, het is de laatste paar jaar erg goed bezig met die hoor. Wat goed. Helemaal ja, geen probleem. Mooi. Uh, maar wat, wat, wat mij helemaal uh, verbaasde dit keer, dit jaar. Yeah. Is dat de Maria School eigenlijk, uh, ja, gedecimeerd kan ik niet zeggen. Maar met stappen achteruit zijn gegaan. Oh. Want de jongens hebben geen wedstrijd gewonnen. Oh. En de meisjes hebben twee wedstrijden gewonnen. En oh. dat is, uh yeah. was de yeah. Maria School altijd bovenaan aanwezig. Maar yeah. nou goed, de trend. Ik organiseer het nu ongeveer 30 jaar ja. en je ziet die trend dat de ene periode is die school en dan komt die school. Ja, ja, die school, ja, school. Ja, ja. ja. Die zijn vorig jaar zelfs twee jaar geleden kampioen geworden. Ja. Uh, bij de jongens dan uh, geweldig natuurlijk. Ja. Er uh, is dus, dus één ding vind ik erg jammer. Ja. En dat is opnieuw heeft de school niet meegedaan. Oh. Dat dus vind ik ontzettend jammer. Ja. Uh, ik snap niet waarom ze dat doen. Er, er moeten genoeg leerlingen op zitten. En ja, maar misschien dat komt dat ook ja, omdat zij niet uh, traditioneel lesgeven in groepsverband. hè? Groep 8. Ja, Dat is wel een team, maar een, ba een basketbalteam. Ik ja. snap dat niet. Nee. Dat is op mij liggen, maar ja. Hm. Uh, het is iets anders, helaas. Mm -hmm. Even kijken, wat hadden we nog meer? Ik en weet shoppen. het niet. Marco de mes, ben je daar geweest? Want daar ben ik ook wel misschien ja, nieuwsgierig naar. Nou, ik kon er niet naartoe, helaas. Het ja. is de zondag zo ben ik nog niet. Oh, je zit nog op zaterdag. Eerst ben ik bij de jessie geweest. In de kop. Zondag, ja. Teusnogel. Ja. Geweldig. Oh. je Van de Bernard Jazz uit. Ja. Die man is een techniek. Dat is een, een jonge knul, hè. Ja. Die heeft een techniek, is ongelooflijk. Er zat een drummer bij. Uit zijn op, Speelde die alles mee. Oh. En die Piet Stievers. Ook grandioos. En natuurlijk hebben we er dan Erik Timmermans. Ja, die, dat, is, dat is een vaste waarde. Die organiseert het al voor de 16e jaar. En um, ja, die, die speelt uh, zijn paspartij geweldig. Hij is ook in Nederland erg bekend. En er wordt graag gevraagd voor, voor andere concerten. Hmm. Het, was dus, het was behoorlijk druk. Niet helemaal vol. Nee. Maar genoeg uh, uh, mensen die ervan hebben uh, kunnen genieten. Ik heb ook mensen gezien die in de pauze weggingen. Dat oh. er dus niet uh, muziek was. Nou, dat kan. Dat kan. Maar, uh, als je niet weet uh, uh, uh, wat, wat, wat uh, bijvoorbeeld de Theus Nobel doet... Dan, dan kom je eigenlijk voor uh, feiten te staan die je ja. niet verwacht. Maar nee, nee. Daar moet je van houden. Het is, het, het, het, heel veel mensen vinden het uh, rommel. Ja, ik vind er gek op. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ja. O, zaterdag is ook nog ja. trouwens het tweede uh, groenstraatsveld van de hockeyclub geopend. Mm. Dat is niet gepaard met... Uh, met de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen ja. uh, de Hockey hockeyclub en uh, ambtenaren van de gemeente Sanford. Nee, we hebben in de gemeente Zand, we geen ambtenaren meer, maar het uh, die deden mee in de ja. en Een paar mensen van de administratie mm -hmm. die speelden mee. Leuk ja. altijd, geweldig feest en uh, nu kan de, kan de club die echt heel groot is geworden, er, er, meer dan 400 leden, ja, eindelijk over twee kunstgrasvelden beschikken. Die uh, geschikt zijn van het Ja Ja. zo kunst zelf op, op, op dat het tweede vel van ze. Dat ze samen deelden met de, met de voetbalvereniging. Dat was <laughs> niet uh, geschikt om mm. het We zijn eruit. Ja. <laughs> nou, en, en de zondag natuurlijk. En Marco Ternes. Heel apart. Uh, hij gaf een, een kijkje in zijn leven. Ja. Hoe hij, hij werkt. En hele emotionele dingen kwamen naar voren. Hele politieke dingen kwamen naar voren. Uit een prachtig verhaal. Hij liet een exaantal aantal tekeningen, schilderijen van hem zien. waar hij echt zijn ziel in heeft gelegd. En die hij dan voor het publiek. dat toch een mannetje of twintig, dat viel me mee. naar voren was, wat zijn gevoel was in dat schilderij bijvoorbeeld. Heel emotioneel ook eigenlijk. Hij had het over zijn vader en zijn moeder. Nou, ja, die zijn bij een heilig ja. terecht. Ja. En uh, ja, uh, dat, dat, waar, daar kwamen dus die emoties naar boven. Mm. En, dat, dat komt uiteindelijk aan het merken. Ja. Uh, uh, zijn betogen, trouwens, uh, uh, mooi uh, uh, door, gelardeerd met een prachtige spel van een sitaar, heet het ook. Chita. De symbaal. Uh, oh. Ik weet niet hoe dat, dat instrument heet, uit mijn hoofd. Ja. En uh, dat was heel uh, gevoelig ook. <laughs> Sorry. Al met al een hele een, een mooie middag in het Santos Museum. Mm. En af en toe is er nog een, een mogelijkheid om samen met hem uh, zijn uh, schilderijen, schilderijen uh, gedichten van de gedichtenroute te gaan bekijken. Ja. Dat hebben we een paar mensen gedaan. Ja. En, ja, en, en dan meldde hij ook nog dat er komt nog één gedicht. Ja. En dat is uh, uh, Achterchef Amigo in, in, dat, in dat kleine straatje. Ja. Nou, als, zodra die nu uh, helemaal uh, gedaan is, want die moet geregaliseerd ja. worden, ja. dan uh, komt daar een gericht voor uh, de Gertenwacht. Dat oh. hij de, in het museum voordroeg. Wel oh. mooi, uiteraard. Ja. Mm. En dan, uh, ja, s'avonds, ja, die hoesten, ik durf niet naar de Comedy avond te gaan in Edelstraat. Oh. Nou, dat is voor ja, jou wel een kruis, kruis hoor. Als, als ik daar een, een hoestbui krijg. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen, ja. Hebben we dit niet gedaan? Het waarschijnlijk mm -hmm. wel een succes geweest te zijn. Ja. Uh, was het was druk, vol, met allemaal nieuwe mensen. Dat is heel belangrijk, vind ik. Ja. En dat we, dat is, <lacht> voor mij de naam die opgebouwd is. Ja. In de bevloed, <lacht> bij Zandvoort lacht. Ja. Dat ik moet stoppen. Want het, ik hoor het, ik... ik hoor het, Joop. Maar je hebt al heel goed je best gedaan. We, we, we zijn weer helemaal op de hoogte, of bijna helemaal op de hoogte. Je bent ja, ja, ja. verder gekomen als dat ik verwacht had. Dus ik ben trots op je. Eén ding dan. Ja. Versen ik komt het nog even uit. Uh, vandaag was er bij uh, Lunchroom Rabbel. Ja. Een, een, een, een, een, nee, laat ik het zo zeggen. Marcel Buschel van uh, Lunchroom Rabbel heeft mensen van, van het uh, huis in de duinen uitgenodigd om een kopje koffie en, en uh, gebakje te nuttigen. Oké. Okay. En dat is er ontstaan door een van zijn vaste gasten en die uh, ook in het huis van de duinen woont ja. en die zat ze over de babbelen. Hij zegt: "Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ik nodig ze uit voor een kopje koffie met een gebakje." Nou, en dat is nu wat het gebeurt. Nou. Goed wat zaak. Hartstikke leuk, mooi initiatief. Ja. ja. Hey Joop, ja. ga lekker neem een dropje of iets en uh, gaan we weer even lekker je keel uh, tot rust laten komen en ja. uh, ik, ik dank je ontzettend voor je bijdrage en ik hoop dat we elkaar volgende week weer kunnen spreken en dat je dan van die vervelende hoestaf ja, bent Absoluut. <laughs> okay. dag Joop, het beste beterschap, doeg doeg doei, doei. Oh. Thank you for the day.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 today could be tomorrow the night is long it just brings sorrow that it wait. Van de Kings. Days. en dit werd uh, vertolkt door Kirsty McCall, zo heet de zangeres. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. De uh... De rechtszitting die morgen plaatsvindt over de moord op de Zandvoortse goudhandelaar Henny Schipper... is om veiligheidsredenen verplaatst van de rechtbank in Alkmaar naar de beveiligde rechtbank op Schiphol. Wat nou de precieze dreiging zou zijn, dat, dat wordt verder niet toegelicht door de voorlichter van de rechtbank. Schipper werd in juli neergeschoten op de parkeerplaats van een hotel in Akersloot... De verdachte Robert E. van 50 jaar staat morgen terecht voor de moord op Henny Schipper. E. schoot de 47-jarige goudhandelaar op 17 juli 2017 op klaarlichte dag dood op de parkeerplaats van het Van der Valk Hotel langs de snelweg A9 in Akersloot. De verdachte vluchtte, maar meldde zich later die dag op het politiebureau in Zaandijk. Het Zandvoortse Kamerkoor Icantatore Allegri heeft met de jaarlijkse kerstactie Carols voor Voedselbank 815 euro opgehaald. Het ging om meerdere kleine optredens in het dorpcentrum van de Badplaats op zes, zaterdag 16 december 2017. Publiek en middenstand hebben ook deze keer gul gegeven voor het goede doel. De opbrengst was iets minder dan vorig jaar... maar dat ligt vooral aan het stormachtige en regenachtige weer wat het die dag was. In de nacht van zaterdag op zondag is een bezoeker van een horecagelegenheid in Zandvoort naar buiten gezet, na wangedrag. Alleen, deze bezoeker was het daar niet mee eens en hij wilde verhaal gaan halen met een mes... Toevallig stond aan de overkant in de straat een agent die belast was met horeca-toezicht. Een getuige vertelde de agent dat de man had gezegd dat hij iemand zou gaan neersteken. De agent zag de man met het mes in de hand voor de ingang staan en toen de man net naar binnen wilde stappen. De politie heeft hierop de man direct onder controle gebracht en aangehouden en daarmee is waarschijnlijk erger voorkomen. Vanaf 15 januari starten er werkzaamheden in het centrum van Zandvoort. In de Schoolstraat, de Louis-Davidstraat en de Grote Krocht... worden filters geplaatst om monsters te nemen van het grondwater. Eén week na plaatsing van de filters... worden er monsters van het grondwater genomen. Analyse moet gaan uitwijzen of het chemische wasmiddel PER... dat in het verleden werd gebruikt in stomerijen... in de grond aanwezig is... Voor vragen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst ijmond telefoonnummer 0251 263 863. Tot zover het regionale nieuws. We gaan kijken of we sneeuwballen kunnen gooien morgen of overmorgen doen. Nou, vraag het maar af. Ik denk het niet hoor dat het zover gaat komen deze week. Het is vandaag bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Vanavond verlaat de regen ons weer. De temperatuur loopt gedurende de dag op naar ongeveer 6 graden. En de zuid tot zuidwestenwind is aan zee krachtig tot hard. En later in de middag zelfs stormachtig. Zelfs zo stormachtig dat er af en toe zware windstoten mogelijk zijn die kunnen gaan tot 80 km per uur. In de avond draait de wind naar west tot zuidwest en neemt dan weer wat af. Komende nacht is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien... en vooral in het westen mogelijk met onweer en korrelhagel. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden... en de west tot zuidwestenwind is bovenland overwegend matig, maar aan zeekrachtig. Dinsdag overdag is er af en toe zon... en komen er geregeld buien voor plaatselijk met korrelhagel en onweer. In de avond neemt de kans hierop toe... en is er tijdens en na de winterse buien zelfs lokale gladheid mogelijk. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 5 graden... en de westelijke wind is krachtig tot hard aan de kust. Tot zover het weerbericht volgens het KNMI...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 Rock the ball gaan we nu even aandacht besteden aan Annie Palmen. Geboren in IJmuiden op 19 augustus 1926... en overleden uh, vandaag 17 jaar geleden op 15 januari in Beverwijk in 2000. Ze was een Nederlandse zangeres... en uh, ze werd ook wel bekend als de Rika van de Boertjes van Buten. Op 15-jarige leeftijd zong Palmen al bij een Hawaiian-orkest... En daarna zong ze bij een cowboy trio en een dansorkest in Haarlem. Ze werkte toen als semi-professional. Palme deed vaak mee aan zangwedstrijden en won in 1948 een talentenwedstrijd bij de KRO. En ook is ze ooit Miss Zandvoort geweest. Op 22-jarige leeftijd werkte, werd ze al regelmatig gevraagd... voor radiooptredens van de VARA, Afro en de KRO. En in 1958 scoorde ze haar eerste hit met... Ik zal je nooit meer vergeten. In 1958 maakte ze deel uit van het duo De Hartendieven, bestaande dus uit Annie Palme en Nellie Wijsbeck. Het duo maakte in 1958 drie singeltjes bij het label r -Tone. Ze heeft ook een keer meegedaan met het Zongfestival in 1963. En uh, dat was in Londen. Alleen heel vervelend detail was dat er destijds gestaakt werd... tijdens dat Eurovisie Zongfestival. Eurovisie, Eurovisie moeilijk woord. En uh, ook dirigent Dolle van der Linden, die met haar mee zou gaan... was solidair met de stakende muzikanten. Ging dus niet mee... Daardoor moest zij met een Britse dirigent werken. Uh, tijdens dat Eurovisie Songfestival eindigde ze op, de, uh, op een gedeelde dertiende plaats... en dat was de laatste plaats, met nul punten. En volgens Annie kwam dat uh, doordat ten eerste de onbekende dirigent... het liedje veel te hard heeft ingezet... terwijl het uh, juist een heel mooi gevoelig liedje had moeten zijn... En uh, ook de beelden lieten te wensen over... waardoor ze niet goed in beeld kwam. Weet je nog en... de titel van het liedje, Dolly? Um, de... Een speeldoos. Oké. Okay, ja. ja, zo heette dat liedje. Um, even kijken. Nou ja, ze is overleden uh, op 73-jarige leeftijd in Beverwijk... na een langdurige ziekte. Dat it. Zandheetje onder de, de mensen Ja, dat, dat gunnen we Arnie nou ook weer niet. Dat, dat ze halverwege mag starten. Nee, we gaan er gewoon even helemaal draaien. Ja, toch? Ja, dat moet ja. doen. Ja, dat is wel een bekend nummer van ja. de hè? Ja, mooi. Breng eens een zonnetje onder de, de mensen een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 albums, of de meest verkochte albums ter wereld. Luisteraars, uh, Bridge Over Troubled Water. En dan heb ik het natuurlijk over Simon en Garfunkel. Een LP die bijna in iedere huiskamer denk ik in Nederland wel aanwezig is als je een beetje van muziek houdt. Dolly, heb jij hem ook? Of, uh? Nou ja, ik heb, ik heb Spotify, maar ik, heb hem, ik had hem vroeger. Ja. ja ja zeker ja ach man inderdaad een van de mooiste LP's ooit ja, ja. allemaal hits oh bridge over troubled water oh, prachtig, prachtig Cecilia Mrs Robber ja ja so long ja, ja. Nee, bye bye love <laughs> ja oh wat prachtig ja. Hey, um, ja we hebben nog een wacht even wacht even wacht even wacht ik nou, wacht nou even wacht nou even wie staat er nou weer te trappelen dan <laughs> Artiest in het licht, die staat te trappelen. Ja, jij, nou, jij trappelt niet je, meer zo, hoor. Jij weet wie het is, toch? Ik weet wie het is, ja, ja, want onze laatste artiest in het licht voor vandaag is Harry Nilsson. En um, Harry Nilsson werd geboren in Brooklyn, New York, op 15 juni 1941 en is helaas overleden in Agoura Hills in Californië op 15 januari 1994. Hij was een Amerikaans componist, pianist, zanger en gitarist. En bijna al zijn werk werd onder de naam Nielsen uitgegeven. Aan het eind van de jaren zestig vertolkte hij met groot succes... het liedje Everybody's Talking. En in 1971 brak hij door met het album Nielsen Schmilson. En uh, ja, hij trad zeer zelden op in televisieshows. Ehm... Um in de jaren 80 trok Nielsen wiens stemband permanent beschadigd was aan het eind van zijn leven zich terug uit de muziekindustrie. In 1988 werd nog wel het album A Little Touch of Schmilsen in the Night uitgegeven. En begin jaren 90 ja en dat is dan weer zo zuur hè. Bleek zijn manager ervandoor Vandoor met zijn geld en een faillissement dreigde. En nadat hij in 1993 een hartaanval kreeg begon hij weer opnieuw met liedjes te schrijven en op te nemen. En enkele dagen na de laatste opnemen... opnamens van het niet meer uitgegeven album... Papa's Cut a Brown New Rope... overleed Nielsen aan een tweede hartaanval. Wat een triest verhaal, toch? Ja, ja, Ja, vind ik helemaal niet leuk om voor te lezen ja, het is gebeurd. Mariah Carey heeft ook eens een, een nummer van hem opgenomen. Hè? Is dat zo? Een grote zo? hit geweest. Ik kan even niet op de titel komen. Hmm. Maar dat ga ik eventjes ontdekken. zo. Dus dat horen jullie zo nog even van. Oké. Okay. Nielsen, mooi nummer. Everybody's talking at me. I don't what saying.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 Ja, dan gaat zo'n nummer weer razendsnel voorbij. En, ja. Maar ik bedoel dat nummer van... je Can't live if living is without you. Is dat ook van hem? Ja, maar hij heeft, Nielsen? Uh, ja, hij, ja. Nielsen heeft voor uh, uh, heel veel grootheden uh, nummers geschreven hoor. Want ook voor de Monkeys en de uh, uh, Yardbirds... en Blood, Sweat and Tears heeft hij ook geschreven. ja. Dus, uh, maar dat, dat, dat, heet dat niet Can't Live of zo? Can't live? Ik weet het niet. Even... If Living is Without You. Ja, ik, ja, ik weet ja, het. Niet. hij heeft dat ook zelf. Hij uh, heeft zelf ook een hit. Nou, oh, ja. het staat niet in zijn, uh, in zijn uh, lijst, in zijn discografie. Ja. ja. Nee, Kijk of ik hem tegenkom. Hoor. Dan nou, wist je trouwens dat, dat hij uh, met, met John Lennon, die produceerde uh, zijn, zijn, zijn uh, LP. Of zijn album Pussycats. En, en tijdens die opnames heeft hij zijn stembanden gescheurd. Oh? Ja, vanaf dat moment kon hij dus niet meer zingen. Wat een verhaal. Maar ja, ja wat, een, nou, wat een tragedie allemaal. Hè? Wat nou. zo'n man allemaal mee moet maken in zijn leven. Maar goed, hij heeft wel mooie muziek achtergelaten voor ons. Ja? Hè? Ik, ja. Ga, ik ga toch nog even zoeken naar het nummer zo. Maar uh, nou ja, moet ik even, intussen even anders daar over we hebben niet zo lang meer. Hè? Nee. We hebben nog maar een minuutje voor de volgende keer. Een minuutje of vijf. Ja. Je kunt niet leven met de wereld. Laura, um, nog wat. <laughs> Nou, ze moeten mij even te goed houden van ons. Want uh, ja, Dolly, we hebben nog maar een minuutje. Ik kan ja. een heel klein stukje van het nummer laten horen. Want ik heb wel iets gevonden inmiddels. Ik uh, zie het, ja. Uh, op, uh, op YouTube. En dat uh, is, ja, uh, yeah, I, I can't live if living is without you. Ja, was dat ook van Nielsen? Dat is volgens mij ook van Nielsen. Dus het ik, staat uh, er ook, ja. ja. Dat stond er, ja. ja. En daarmee, Dolly, nemen we maar afscheid van de luisteraars. Hè? Want uh, ja, ja, nog een minuutje. Dus, uh... ja. ja, nou en ho hoe toepasselijk is het, hè? Ja. ja, zo is dat. Without you, we don't want to live. Zo is dat. Hè? Dat geldt voor onze luisteraars. Dank voor en het luisteren het allemaal. En ja, uh, ja ik hoop dat, dat, uh, uh, dat het toch een beetje uh, vriendelijker weer gaat worden. Ah, komt vanzelf weer goed. wordt ah. vanzelf weer lente. Oké. Okay. Dag allemaal. <laughs> Dag allemaal. Bye. Dag. Yes, it's show.